Mirjam Boekraat met het NOS Journaal. Enkele bewoners van Hengelo moeten de nacht elders doorbrengen vanwege een brand in een aantal garageboxen. Daarbij kwam zoveel rook vrij dat er in hun woningen nog te veel koolmonoxide aanwezig was. De brand ontstond aan het eind van de avond door onbekende oorzaak. Rond middernacht was het vuur geblust. Meerdere mensen hadden rook ingeademd en werden daarom nagekeken door het ambulancepersoneel. Eén iemand is naar het ziekenhuis gebracht. Nederlandse jongeren van 12 tot en met 16 jaar drinken gemiddeld 9,5 glas suikerhoudende frisdrank per week, blijkt uit onderzoek van de GGD Amsterdam en de Vrije Universiteit. De helft van de tieners drinkt zelfs ruim 16 glazen per week, waarmee ze zo'n 90 suikerklontjes binnenkrijgen. De onderzoekers noemen dat zorgelijk omdat zo'n hoeveelheid suiker schadelijk is voor de gezondheid. Ze pleiten voor een snelle invoering van een suikertax die steeds hoger wordt als er meer suiker in een product zit. Bijna twee derde van de Nederlanders is tevreden over het gemeentebestuur, blijkt het onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. 64% van de ondervraagden geeft een 6 of hoger. Daarmee krijgt het gemeentebestuur twee keer zo vaak een voldoende als de landelijke politiek. Daarover is slechts 34% tevreden. Mensen zijn positiever over de mate waarin de gemeente weet wat er leeft, de belangen goed afweegt en lokale problemen oplost. Aan het onderzoek deden meer dan 3500 mensen mee. Wie van een doorsnee inkomen een huis wil kopen... komt meer dan een ton tekort om een hypotheek te kunnen afsluiten... zegt het Centraal Planbureau. Voor een gemiddeld koophuis is nu bijna een inkomen van twee keer modaal nodig... zegt het CPB. Het weer het wordt vandaag opnieuw flink zonnig. De temperatuur loopt op tot 13 graden aan de kust... tot 16 in het binnenland. Woensdag wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.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 To hold me in your 106 FM 106.9 FM Stavi contro lì, un'occhiata nel sole Vorrei poterti ricordare, lo sai, come la storia è importante davvero, anche se amo solo il sentimento che al sono un canto leggero Sto pensando a parole di addio che danno un dispiacere Un deserto che lasciano dietro sé, trovano da bere, cerchiamo li regalano un'emozione per sempre, momenti che restano così, impressi nella mente, cerchiamo di ti lasciano una canzone per sé. No dan... Er Ci sono mari ci sono colline che voglio vedere Ci sono amici che can Ik Zfm. Kijk en luister live mee via ja, zfm-live.nl. Sleutels vast de deurknop heb ik in mijn hand.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 That I want to be the young man. But it seems almost getting too hard. I think I'll start to have.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 The implications of diving in too deep And possibly the complications Especially at night I worry over situations I know it'll be alright Perhaps it's just an imagination Day after day